Je luistert naar de podcast van Aloha Radio. Hallo luisteraartjes, hier is DJ Jaap weer samen met Jacco. En het uh, <hijt> is de podcast van zondag 26 juli 2020. Ja Jacco, even kijken hoor, We moeten het wel doen. Nee, <hijt> Oh, wacht, ik zit de verkeerde knopje in te drukken. Kijk, daar gaat hij. Ja. Ja, hallo Jacco, goeie uh, avond. Hallo? Goeie avond. Oh. Ja, klinkt nog net zo kloot als daarnet. De, de, de, de eerste poging was het beste zat je ook op Whatsapp, Maar het klinkt net zo beroerd als ze straks, dus eh. Uh... Hoe kan het? Wat zit er nu tussen dan? Ik weet het niet. Maar het klinkt echt alsof je zo'n uh, radiootje geluid, weet je. Oké, okay, maar dan moet het nu iets anders zijn. Ik weet het niet. Maar uh, het klinkt heel blikkerig. Klinkt heel blikkerig, uh... Ja, dat was via Skype. Ja, de eerste contact van vanavond, die die wel goed. Oh goed, oké. Dus als we het niet opnemen, dan klinkt het goed. Maar nu staat het dat, dat staat er los van. Want als je het op een ander apparaat aan het opnemen is, dat, dat hebt er geen invloed op. Want uh, hij neemt op van. Uh, kijk, uh, het geluid komt binnen. Via de telefoon van jou. En het geluid van de, van de jingles en de muziek. die klinkt via de, de, de laptop. En vanuit. De, dat gaat dan de mengtafel. en van de mengtafel gaat het naar de computer die alles opneemt. Dus dat heb je totaal geen invloed op. Maar de brom is wel. de brom is wel weg. Die, uh, dat rare geluid. Dat tup, tup, tup. Maar dat komt dat. Dat dat, herken je geluid misschien? Je herkent misschien wel dat geluid als je bijvoorbeeld met je mobiele telefoon dicht bij je radio zit. Hoor je poep, poep, poep, poep. Nou, zoiets hoor je dan, maar met WhatsApp hoor je dat weer niet. Dus wat dat betreft is het wel iets een verbetering. En WhatsApp gaat via internet. Nee, maar, maar ik heb het over gewoon bellen met je mobiel. Als je bij een radio gaat zitten, dan hoor je zo'n storingsgeluid er doorheen. Dat herken je wel, nou... Da nou, nou, dat geluid hoorde ik net toen we via de telefoonlijn zaten. Maar dat heb je niet als je via WhatsApp of via uh, Skype zit. Want vorige keer zaten we via Skype toch? Vorige week. Ja, En dan komt en een Skype gaat via internet en telefoon gaat via Oh, nou het gekke is, nou, nou snap ik, het stekkertje. Oh, ik vind het heel raar, ik hoor je het en door de telefoon en door de dingen zijn. Wacht even voor. Uh, wat denk ik hey, nam nou hey, hey, wil we willen ze allemaal nu, ik weet al wat het euvel is. Het stekkertje zat er bij mij niet goed in en dan klink je via de microfoon. En nu klink je wel via de mengtafel, dus het geluid is gewoon perfect. Stekkertje... Die zat net niet diep genoeg erin. Dus je hoorde me via de telefoonspeaker naar de microfoon waar ik doorheen praat. En dat klonk heel blikkerig. Nu, want het stekkertje zat in het schermen niet goed. in. die heb ik even aangedrukt. En nu hoor ik je wel goed. Het heuvel is opgelost. Vreemd, hè? Mooi. Ja. Nou, ik vond het raar. Ik zat er net een YouTube-filmpje af te draaien. En dat klonk het geluid fantastisch, want vorige, toen ik dat stekkertje pas gekocht had, toen ging die uh, wel niet, wel niet dat geluid. Net alsof de, dat stekkertje niet goed uh, Ja, ik denk dat kan niet, want het is een nieuw stekkertje. Toen heb ik vanmiddag even door die ingang van je oortelefoon, even lekker wijze blazen erin. En nou doet hij het goed. en is een toestel van bijna okay. vier, vier jaar oud. <laughs> Toestelletje heb ik in augustus okay. vier jaar, hè? Had ik, ik had een abonnement genomen. En toen heb ik dat toestel losgekocht. Want dat is goedkoper. je met een abonnement lijkt het wel goedkoop. Maar je betaalt eigenlijk meer als dat je hem in de winkel koopt. Ja, je betaalt uiteindelijk meer. Ja, want die gasten verdienen eraan. Hè? Die, die providers. Ja. We zullen geen namen noemen. Zoals KPN en ja, eh, Vodafone, Vodafone. Vodafone, Vodafone, Vodafone. Psycho, hè? Ik zeg, uh, alle... <laughs> En dit stekkertje is ook nog verguld, hè. Dat ik gekocht heb. Die was ook iets duurder dan een gewoon stekkertje van 3,5 mm. En hij is nog verguld ook. En aan de andere kant zitten twee tulpplug aansluitingen voor mijn mengtafeltje. Alleen het enige verschil met mijn andere mengtafel is, deze heeft geen equalizer. Maar deze, die heeft er wel een crossfader. En dat heeft die andere weer niet. Dus het is of-of. <lacht> ja, maar goed, het klinkt gelukkig al nu goed. Daar ben ik heel blij mee. En jij, jij ook, denk ik. Maar nu klinkt het goed. Het, het kwam doordat het rechtstreeks naar de ik denk, ik denk, ik neem even mijn koptelefoon af. Ik denk, hè? Ik hoor je. Ik denk, oh. En ik kijk naar het stekkertje en uh, ik zag nog net iets van hé, hey, hij moet daar diep bij in. En hij deed het weer. <laughs> hey, heb je hebt gehoord van uh, Peter Green, de, de voormalige uh, bandlid van Fleetwood Mac. Die is uh, zaterdagavond uh, over, of zaterdagochtend overleden. Op 73 jaar leeftijd, gisteren. Ik las het al teletext gisteravond. En hij uh, heeft tot, tot en met 1970 bij de band gezeten. En toen, uh, die man die had psychische problemen, dus hij uit de band gestopt. Ja, ah, ja. En. Uh, nou ja, gisteren in zijn slaap is hij overleden. Ja. En. Uh, dus ja. Weer in die koon, uh, weg. Jammer. Voor mij had hij honderd mogen worden hoor. Maar goed, het is niet anders. Ja, vroeg, Eerder zou ik zeggen van. Uh, in je slaap overlijden. dat is een mooie dood. Ja, daar dus, merk je, je niks om. Nou ja, ik, ik, ik, ik heb nu dus. Uh, uh, al een paar jaar een EHBO-diploma. Ik moet ieder jaar twee keer op herhaling. En uh, uh, ik heb daar dus met diverse uh, artspecialisten uh, ja, en er zijn diverse mensen die op die cursus aanwezig zijn. En, zo. en uh, in slaap doodgaan is dus niet uh, prettig of pijnloos. Het is heel pijnlijk. Ja, uh, Voor mij merk je het gewoon niet. Ja, je merkt en of je het merkt. Hoe zou je dat uh, doen? Het, het, het gebeurt namelijk het volgende. 9 van de 10 mensen die in de slaap doodgaan, gaan dood doordat het hart eerst in een stoornis belandt en daarna stil komt te staan. Op het moment dat het hart stilstaat, dat is een gevoel alsof ze met een mes in je postkast steken. Oeh, dat is geen fijn gevoel. En uh, plus het tweede, uh, je luchttoevoer gaat haperen op dat moment. Want ja, je longen. Ja. om langzaam stil te liggen. Ja, dat klopt, ja. Zeg maar. dus, dat heeft... dus hij zegt, als het je gebeurt s'nachts, dan word je, in een, oh, word je heel snel wakker, je merkt dat je geen adem meer kan halen, en je voelt dat iemand met een mes in je borst zit te frikken. Jezus. Hij zegt dus, het baker zo'n bakerpraatje van, het is een mooie dood, nee, het is een verschrikkelijke dood. Oké. Okay. Dus ja, wat dat, vandaar, dat ik is? Als je duit gaat, op welke manier dan ook, je hart gaat toch stilstaan. Dus je krijgt toch die, die, dat gevoel. Ja. Dus, uh, ja, dat krijg je sowieso. De, een, de enige manier om dat te voorkomen is een overdosis aan slaapmiddelen. Overdosis aan slaapmiddelen? Ja, want die, dat, dat, dat onderdrukt je pijnprikkels zo. Zeg maar, dan gebeurt het ook. Dan nee, je overdosis aan slaapmiddelen. En uiteindelijk dan zeg maar, dus je lichaam komt in een soort van narcose. En, en, en valt gewoon, alle prikkels vallen weg, zeg maar. Je voelt niks meer, je neemt, en je ruikt niet meer, je ziet niet meer, je hoort niet meer. Maar ook zeg maar, alle pijnprikkels in de hersens zijn ook allemaal verdoofd. Oké. Okay. Zeg maar bijvoorbeeld net, net, net zoals dat iemand die stopdronken is, bijvoorbeeld valt. Uh -huh. Die zal misschien helemaal... Uh, helemaal nergens geen last meer van hebben. Want, want uh, achteren, hoe zit dat dan? En langzaam nuchter wordt. En hoe zit dan, dat dan? Uh, hoe zit het dan met euthanasie? Als jij, uh, als jij bijvoorbeeld uh, je bijvoorbeeld in laat slapen. Uh, ja, ik, want ik weet uh, een familielid, die kreeg een, twee spuitjes. Eentje om in slaap te komen. Ja. En uh, dan wachten ze eerst tot hij een hele diepe slaap uh, kwam, die terecht. En toen kreeg hij de duidelijke injectie. En dat duurde ook nog lang hoor, voordat hij dood ging. Dat heeft, ja. duurde het, hard het is eigenlijk bleef. hetzelfde als met huisdieren. Die blijven heel lang doorkloppen. En op een gegeven moment. Uh, toen, uh, ja, toen voelde hij koud aan. En, en, en ja. je merkte het niet. Als je, je wist niet zeker: is hij nou dood nee, klopt, of is hij nou klopt, niet dood? Klopt. Maar dat is hetzelfde als een beetje bij. Misschien hm. heb je wel eens meegemaakt dat je een hond of een kat hebt laten inslapen. Hm. Dat, die krijgen ook twee spuiten, je. Die krijgen één spuitje en dan zegt de dierhaads van, nou, neem hem maar op schoot, ga maar in de wachtkamer zitten. En dat is dan, zeg maar, dat hij een soort van verdovings slaapmiddel, narcose middel. zeg maar. En, en, en uh, uh, nou ja, dan zakt hij langzaam weg in een narcose, in een diepe slaap. En dan in de, de, in de tweede prik, zeg maar, dit is een soort van overdosis van slaap of narcose, Een, een sterker slaapmiddel of een sterker... Uh, uh, zeg maar. Uh, en, en er zit dan. Spe, specifie, het is vaak een hele specifieke. Tweede is vaak een hele specifieke. zeg maar. Uh, uh, ja, een hele specifieke combinatie van een, een heel zwaar narcosemiddel plus ook een middel dat je gewoon gevoelloos maakt. Maar je in je, ik weet niet hoe het exact heet, maar. in je, in je hoofd in je hersenen zitten allemaal receptoren. Mm. En die. En die uh, ontvangen prikkels. En dat kan een fijne prikkel zijn, hè? Als iemand met je aan het spelen is. Of het kan een, een vervelende prikkel zijn als iemand een mes achter je rug neemt. Oké. Okay. Uh, zeg maar. eh? en, en, en aan de hand daarvan uh, voel je je of heel erg lekker of heel erg verschrikkelijk kut En uh, dat ja, okay. middel, zeg maar. En dat middel legt die receptoren in de hersenen plat. Oké. Okay. Want het klinkt, het klinkt ah. heel raar. Ja. Uh, je, je hebt geen pijn omdat je pijn hebt, maar je hebt pijn omdat je hersenen vertellen dat je pijn hebt. Oké. Okay. Dat, is, dat is heel raar, zeg maar. Uh, ja. Ja, er, zijn zo, ook, er zijn ook zoveel hersenaandoeningen, maar uh, nou, ik moet zeggen, zo'n EHBO-cursus, uh, zo en ik kan het echt iedereen aanraden, is echt, ten eerste is het gewoon super interessant. Je leert, uh, je leert. Je leert heel veel, behalve dat je gewoon allerlei soorten van verbindingen en verwondingen leert behandelen en je leert reageren en beademen en dat soort dingen. Leer je ook gewoon heel veel uh, gewoon over het menselijk lichaam en alles en alle ziektes en, en dingen die er kunnen gebeuren en zo. Nou, weet uh, je ook nou zo raar vind, hè? Je, als, je geluk hebt, als, je, als je geluk hebt, dan kom je bij een goede opleiding terecht die heel veel uh, praktijkmensen hebben. Uh, Waar ik uh, heen ga, dat kom ik vanuit mijn werk, zeg maar, dus ik betaal het dus niet zelf, daar ben ik heel eerlijk in. Maar die wordt helemaal gegeven door uh, ambulancepersoneel. Uh, die, doen dat, die mensen doen dat gewoon in hun vrije tijd, doen ze dat soort cursussen betaald natuurlijk, daar ze goed voor betaald. Maar die doen dat soort dingen er dus bij. Er zit ambulancepersoneel bij, daar zitten mensen van de C in, de, Crisis, Eerste Hulp, die, uh, die geven daar opleidingen en zo. Dat zijn mensen uit praktijkervaringen, dus die krijgen je krijgt ook de kans om heel veel live beelden te zien. Zijn natuurlijk gesensoreerd, dus brengen geen mensen uh, in beeld, herkenbaar, zeg maar. Maar je krijgt in plaats van een hoop fake dingen, krijg je heel veel echte dingen te zien. Weet je? Mm. Want een, Heel veel echte dingen, of, echte dingen, zoals in de, is vaak heel anders dan in een gesimuleerde mm. toestand. Ik bedoel, als jij namelijk te maken hebt met iemand die ergens op apengrapen ligt, zeg maar je hebt... Een, Bijvoorbeeld uh, een van de filmpjes is een man op een camping, een oudere man van een echtpaar, die krijgt een hartaanval. Dan staat er niet een hele rustige huisvrouw na je, naast je terwijl je bezig bent. Dan staat er een, een echtgenote die door het lint gaat. het gaan en Die ziet haar man op de grond uh, doodgaan. Uh, dood en dat is even iets anders dan, dan dat je het gewoon na gaat spelen in een kamertje met een pop. kijk, je, je krijgt de oefeningen wel op de pop, zeg maar natuurlijk. Ja. Ja. Uh, want je moet, je moet weten hoe je het moet ja, doen ja maar emotioneel maar ja. je hebt er geen, emoti geen bij. emotie bij bij een pop Weet nee, je? Nee. inderdaad en ja. hun simuleren hun, uh, hun praktijk ervaring hun simuleren dat dus waar, waar ik de rw opleiding heen krijg daar, daar, daar heb je ochtends gewoon de basisdingen voor bandjes leggen en even oefenen op de pop maar smiddags gaan ze op het terrein gaan ze een situatie uh, simuleren dus ze hebben bijvoorbeeld een autovrak dat zetten ze ergens neer op, de, op dat terrein van hun en daar laten ze een, een, een lotus slachtoffer uh, zeg maar, in zitten, die helemaal gesminkt is, alsof die dus dat tot vooruit heen gegaan is of wat dan ook en alles en zo. En daar staan dan, uh, dan bijvoorbeeld andere mensen van, van de lotus omheen en die simuleren dan bijvoorbeeld een gezin. Eh? Bijvoorbeeld twee kinderen die op de achterbank zitten te Janke, Een vrouw die ernaast zit, die compleet door het lint gaat. Ik noem maar wat. Zo wordt een hele situatie. En uh, ja, dat, dat, is een vrij, dat is wel een vrij duur opleiding. Zeg mijn maar, uh, dus, maar dat is wel een hele reële uh, situatie, zeg maar. Uh, hetzelfde als dat. Uh, wij krijgen dus ook een. Uh, ik doe een BHV erbij, dus dan krijg je ook een brandweersimulatie. Uh, waar ik heen ga, daar staat echt op het terrein een huis. Het huis gaat echt in de fik. Dat is natuurlijk een compleet geprepareerd huis. Dat ga ik ook wel. Uh, dat huis gaat helemaal in de fik. Daar zitten lotusslachtoffers in ook echt, zeg maar. Mm -hmm. En die lotusslachtoffers, die raken in... Uh, Eén van is vaak gewond of twee. En de rest raakt in blinde paniek. Zeg maar. En dan ga je dus... Dan, dan zit je dus in een afgesloten ruimte te wachten tot het telefoontje komt. Dan ga je er dus heen met twee of drie... Uh, EABO's PHV's of wat dan ook, brandweer mannen. En dan moet je dus en een brand pakken, En je moet een persluchtmasker open en dan ga je naar binnen en dan moet je dus EHBO dingen gaan doen. Uh, je moet dus misschien iemand even tijden, maar je moet, ten eerste moet die mensen zo we mogelijk dat branden een huis zien te krijgen. Ja. Dus ik ben voor, voor, voorstander van realistisch oefenen. Maar wij je wat ik zo gek vinden. ze hebben toen dat taart. Uh, de, um, vroeger was het zo, en mijn vader die zat bijvoorbeeld bij de marine vroeger, na de oorlog, als dienstplichtige, maar hij moest ook tot zijn ste ik dacht dat dat tot zijn veertigste of 45ste was, daar wil ik vanaf wezen. Moest hij naar de BB elke vrijdag, dat was hij blokhoofd. Nou, een blokhoofd, dat is dan iemand die zeg maar ja, de boel regelt en dit en dat. Je, en uh, dat was verplicht, hè? Iedereen, ook, al, ook mensen die nooit in dienst hebben gezeten, moesten allemaal tot een 45ste um, uh, be, de BB in, de burgerbescherming, uh, bevolking of zoiets, weet ik hoe dat heet. Nou, wat hebben die Klauwjoes nou gedaan in de jaren, ik de jaren 70 al? Toen hebben ze, het, alleen, uh, hebben ze het afgeschaft voor dienstplichtigen, want dat vind ik ergens al terecht, want die hebben al gediend. Vroeger was het ook twee jaar. Toen het voor, werd het maar één jaar. Maar dan moesten mensen die niet gediend hadden. die moesten wel de BB in. Toen hebben ze eind jaren zeventig het afgeschaft. Nou dat brandweer kan het wel. Maar ik vind het dom om de BB af te schaffen. En waarom? Je komt heel veel mensen tekort. Want stel dat er een enorme... Je moet altijd uitgaan van het ergste scenario. Een enorme ramp. Een hele... Raffinaderijen Rotterdam Rijnmond ontploft met duizenden gewonden. Daar kan de brandweer helemaal niet aan. Als zou je alle korpsen van het landterrein sturen, inclusief Vlaanderen, dat gaat dagen duren. Dus daarom vind ja. ik eigenlijk heel belangrijk dat de BB gewoon weer opgericht wordt. En iedereen die niet hoeft te dienen... Dus, dus tegenwoordig zijn het alleen maar beroepsmilitairen die hoeven dan niet maar iedereen boven de 18 jaar moet maar eens een paar jaartjes uh, of misschien tot een dertigste van mij niet per se tot 45 maar, zeg maar tot een dertigste de in één keer in de week want het is maar alleen maar één keer in de week en dan heb je zoveel mogelijk mensen die deskundig zijn, die zijn opgeleid dat mocht er oorlog komen of een enorme ramp dat er genoeg uh, manschappen zijn die, uh, die, ja, die hulp kunnen verlenen, zeg maar. Ja. Want die krijgen ook EHBO en noem maar op. Uh, nou ja, ik, ik vond het ja. zo dom dat ze het afschaften, die BB. Echt, ik vind het echt het domste, dommer nog dan dat ze, zeg maar, de dienstplicht afschaften. Dienstplicht heb ik sowieso oké. Okay. Uh, als ik je niet wil ja. vechten, nou ja, goed, dan doe je het toch lekker niet. Maar, uh, ik bedoel, ik vind wel, we hebben de want dan kan je dan niet onder de BB. Dan moet je. Want uh, ze kan, weet je, stel voor dat er wat gebeurt. Dan ben je ook blij dat ze geholpen wordt. Hè, die militairen ja, zijn... Men, mensen zijn antimilitaristisch. Maar ze zijn maar wel blij als, je, als we soldaten hebben. Dat ze ons land kunnen verdedigen. Want... Uh, als ze geen soldaten hebben, ja, wie moet ons land verdedigen, want ja, die, die, die anti-militaristen denken allemaal dat er geen oorlog komt. Ja, dat riepen ze voor de oorlog ook, ja, we hebben 150 jaar geen oorlog gehad. Ja, tot dat, ja goed, geschiedenis weten we, 40, 45. Ja. ja. Dus riepen ze ook, we krijgen geen oorlog. En de mensen die allemaal anti-militaristisch waren, die riepen het hardst om wapens, ja. Nee, ik ik, ik, ik, ik respecteer zeg maar, de keuze van iemand die, die zeg maar laten we zeggen 18 jaar, een mooie, 18 jaar is een mooie leeftijd. Ik respecteer de keuze van iemand die zegt van oké, okay, ik wil maar 18 e niet het leger in. Maar dan moet er bijvoorbeeld een moet, zeg van nou ja, je krijgt een alternatieve dienstplicht. Je kunt een, ja, bij de brandweer of zo, of bij de ambulance dienst. Maar in, de zorg, ja, bijvoorbeeld. in de zorg. Daar ben ik helemaal gehoord, voor hoor. Denk helemaal een voor. En x aantal jaren dienstbaar zijn aan de maatschappij. En als jij je studie wil afmaken, oké, okay, dan, dan mag je later pas, maar dan ga je ook later stoppen natuurlijk. Hè. Als jij je studie afmaakt tot je zes 26e, dan ga je daarna maar erbij bij in. Of, ja, uh, maar of, nu zie je of dat, wat dan ook. Dat ook heel veel mensen, zeg maar, uh, uh, uh, uh, zo'n beetje een beroep van studie maken. Ja, ik, bedoel, ik had een collega sommige komen, vroeger. Sommigen die komen pas met een dertigste van de universiteit. Ja, of, uh. ja en, en het mooie is, ik had vroeger een collega, dat was een communist. En uh, die had twee dochters. Hij zegt ik laat ze zo lang mogelijk studeren, zegt hij. Zo lang mogelijk. Hij zegt dat ze zo kort mogelijk uh -huh. hoeven te werken. Ik denk, ben je dan ja. een profiteur of niet? Ja, echt een communist hè. Dat kan je allemaal halen, halen ja, ik, ik, ik vind, en profiteren. Ik vind, ik, vind ook dat het pensioen, uh, ik vind ook dat het pensioensysteem uh, moet op de school. En ik vind dat we mo niet moeten zeggen van we gaan allemaal met 68 met pensioen. Ik vind dat we moeten zeggen we ja, moet, moeten ja. allemaal minimaal 40 werkjaren. Ja, ja dat vind ik ook. Als jij vanaf je 30 gaat werken. Als jij vanaf je dertigste gaat werken, je bent uitgestudeerd. Dan ga je maar lekker tot je 70ste werken. Ja. Vind ik. Ik vind dat gewoon zeggen. Iedereen in Nederland werkt gewoon 40 jaar lang. En elk en jaar, en jaar je dat je werkloos bent geweest. Dat haal je gewoon in. En je uit, je gewoon inhalen. En je en uitkering je terugbetalen in termijnen. Ik ben wat dat betreft heel dus conservatief. Van, ik ga tussendoor. Al, als, je, als, je, als jij zegt van ik ga tussendoor twee jaar niet werken. Prima, maar dat betekent dat twee jaar langer door Maar, maar je, wat ik ook vind. Ik ben misschien heel extreem daarin. Maar als jij werkloos bent geweest... of het je eigen schuld is of niet... ga je terugbetalen. Maar in termijnen dusnoods... maar iemand die twintig jaar lekker... bij wij loopt te trekken... Dan hoeft hij nog maar twintig jaar te werken... Nee, terugbetalen. Ik vind, wel dat het, ik, ik, vind, ik vind wel dat... op zich kan ik me daar wel in vinden wat je zegt... maar ik vind dat er wel een verschil in moet zijn. Um, als jij werkeloos bent geworden... door iets wat totaal niet jouw toedoen is... doordat je baas gewoon waardeloos bedrijfsvoering heb gehad en de vier te laten gaan, of dat je heel ernstig ziek bent geworden. Ja, en, dat maar, is geen ww. als je, je ziek bent, is wat anders. De, ja, dat je, dat je gewoon, dat er gewoon een reden is. Bijvoorbeeld, jouw jou, jou, jou baas die zegt van uh, nou ja, ik, je, bent nu, uh, je bent nu 40 en ik wil een naam van 18 in dienst nemen. Dus ik ga je ontslaan en fabriceer ik wel een. En dan komt, mag van hij van mij wel met z'n uh, 60 met pensioen. Ik vind, zeg maar dan vind ik het wat uh, dus, anders. Uh, maar als jij zegt: van, Ik ben gewoon te luid om te werken, ja, dan, ja, nee, dat dan bedoel dan, ik, laatst, ik laatst, in en, mijn betrek gewoon geen recht op een uitkering. Kijk, als jij, als jij buiten je schuld, oké, okay, maar, maar net wat jij zegt. Uh, als jij gewoon zegt: Ja, maar ik ga niet in een fabriek werken, sodermieter, gauw of. Wat, straatvegen? Ben je een sodermieter? Oh, daar heb ik geen zin in hoor. Oké, okay, nou goed. Maar dan betaal je wel die jaren dat je niet gewerkt hebt. die uitkering gewoon terug. Al oh, is het maar in termijn. He? Maar je zal terugbetalen, anders krijg je gewoon minder AOW. Dat klinkt misschien eh, erg recht, zal ik hier zeg. Maar zo halen jullie lang onder het werk. Dat is niet erg Ik ga dat eens een keer voorstellen bij de partij. Ik ga eens een keer een brief sturen naar de of een mailtje naar de, al die politieke partijen. Misschien brengt ze wel op een mooi idee. Ik denk dat ze het wel weten, maar dat ze er niet aan willen. Nou, maar. De... <laughs> ja, ik denk dat ik dat eens ga doen. En misschien doen ze het wel weet je veel. Ze zijn toch al bezig met te bezuinigen dit en dat, want, want we krijgen het straks heel moeilijk hoor. Als die coronacrisis voorbij is, dan gaan we pas financieel merken. Maar ja, je oh. kan er toch niks aan doen. Je kan er toch niks aan ja. doen. Die... We hebben nu al een recessie gehad in de jaren tachtig. We hebben die crisis laatst gehad. In, in, van, to, vanaf 2008. Hebben we ook overleefd. Wel, wel, wel net aan hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar zullen we dit ook wel overleven? Nou ja, do, dan maar nou, wat minder nou, uh, luxe leven, jammer dan, ja. dan, dan. Dan kom je eigenlijk op iets. Um, wat, ik, uh, wat ik net ook had willen zeggen. Over die EHBO-basisoefeningen. Uh, en nu weer over financieel besef, zeg maar. Eigenlijk zijn de, vind ik dat allebei uh, dingen waarvan zeg maar, een soort van kleine, maar kleine basis gegeven moet worden in het onderwijs. Dus bijvoorbeeld EHBO als alle kinderen uh, zeg maar in Nederland die 18 zijn of 16 zijn. 16 is misschien ook wel redelijk gewassen om dat te kunnen handelen. Uh, en je zegt van oké, okay, dan gaan we op iedere school gaan we, uh, twee middagen in het jaar zetten we apart... Om EHBO-oefeningen te doen. Uh, een, brand, een brandwondje behandelen, een reanimatie, een beademing en gewoon een verbandje leggen. Ja, He, maar dat, dat, kun je vier, dat kun je in vier uurtjes doen en dat zeg maar bijvoorbeeld twee keer in het jaar op, op, op, op maar een school. Of, dat, maar vanaf zeg maar, welke op, leeftijd wou jij dat doen dan? Want ik denk een kind van zes jaar. Uh, uh, 16. 16, ja, oké. 16 vind ik wel een redelijke leeftijd. Ja, Dan kun je wel iets handelen, zeg maar. Nee, want ik denk ja. Als je dat een beetje kunstmatig houdt en niet al te grafische beelden en zo, ik denk dat ze dan maar kunnen leuren en dat soort dingen. Ik vind dat dat eigenlijk. En zo vind ik het dus ook dat ze misschien al iets jonger, want met 16 hebben de meeste kinderen al een. Bijvoorbeeld een mobiele telefoon. En weet je, tifo, wat is het en tegenwoordig en ook? Magantuur en mijn kleding. Dus financieel besef. Basis. Gewoon een basis. Hoe hou je een huisboekje bij? He, de, geef niet meer uit dan dat je, dan dat je verdient. Ja, en dat is... Gewoon, dat, dat soort kinderen. Weet je? dat jij ja, daar zegt, ben ik helemaal mee eens. Leer de kinderen al vroeg. Hoe je met geld omgaat. Eh, zakgeld. Ja. Daar begint het al mee. Je krijgt zakgeld. Zeg, ik zeg maar wat. Vaar vrelde, Of... Eh, 5 euro of een tientje in de week, ik zeg maar wat hoor. En als het geld op is, ja. Ja mama heb je nog, eh, nog een gulden voor me? Want eh, ja, je, hebt, ja, je moet, moet je maar wat zuiniger omgaan met je centen. En niet zoveel snoepen. Ja. Hè? Nee. Dus, eh, leg eens elke week een knaak weg, een riksdaalder of zo. Of, of, eh, of, of 2 euro. Of, hè? En, uh, en kijk, als je tien maanden verder bent, heb je twee tientjes gespaard. Zo leer je die kinderen dat. En dan kan je wat leuks ervoor kopen. Zo leer je ze met geld omgaan. Maar niet geven als ze het opmaken. Want ja, zo makkelijk, weet je. Ja, kijk, weet, weet je wat ik zeg? Ik snap wel dat heel veel mensen nu, nu gaan zeggen van... Die, die mensen die hier naar luisteren, dat die gaan zeggen... Ja, dat is de taak van de ouders. Dat ben ik wel met eens. Nou, maar er zijn heel veel ouders die, die, dat die niet ook doen. niet financieel verstandig zijn. Maar ik, maar niet ik vind, ik vind het onderwijs... Maken. Het onderwijs moet nou stoppen met die kinderen politiek te, te, te, te hersenspoelen. Want dat gebeurt op de lagere school al. Eh, over die huidige, uh, huidige dingen. Over racisme en, en weet ik veel. Dat is allemaal politiek, daar moet je kinderen niet mee belasten. Dat kan je doen als ze op de zeg maar de, de hoogste klasse van de lagere school, een jaar voordat ze naar de middelbare school gaan, dan kan je ze dat bijbrengen. Maar en dan moet je de kinderen zelf bepalen van wat ze moeten, uh, zelf moeten denken. Dus niet kinderen manipuleren van je moet uh, dit en je moet dat en we zijn tegen dit en nee. Dan kunnen ze, je, je laat ze zien wat voor politieke kleuren daar bestaan, van links tot rechts... En laat kinderen als ze ouder worden ontwikkelen ze zelf wel hun politieke voorkeur. En die scholen tegenwoordig, ook de lagere scholen, die manipuleren uh, en die studenten ook. Die worden allemaal geïndoctrineerd door die, die, recht, die linkse leerkrachten. Ook rechts doen dat ook hoor. Want ik weet, ik heb op een hele conservatieve christelijke school gezeten. Nou jongens, P van de A, dat was de duivel. Nou jongen, dat, dat mag je helemaal niet zeggen. Dan moet je je kinderen zelf later beslissen als ze volwassen zijn. Weet je, ik zeg maar wat, weet je. En dat is allemaal SGP wat ze stemmen, weet je hoor. Ja, nou, ik heb vandaag die website bezocht. Ik heb net e e even het zitten kijken. Ja, nou, je weet zelf wel. Omdat het jij he het zei, omdat jij het stuurde en zo. Ja. Het viel me heel erg tegen, ja. Ja, het is zondag, hè. Wat doe je nou? Je leest toch alleen ja, nee, maar. Nee, nee, ik... ik um... Hoe heet dat? Uh, ik, ik, ik alle, volg, pag uh, alle pagina's waren nee, gesloten. Ik ik, uh, nee, dat bedoel ik niet. Uh, uh, hoe moet ik het zeggen? Uh, ik, ik heb een anoniem Twitter-account. En daar volg ik heel veel uh, politieke accounts op. En, en nieuws. En nieuws. Uh, tante, en tv-programma's. Uh, er zit heel veel nieuws in. Het is eigenlijk Twitter in mijn krant. Daar gebruik ik het voor. Ik gebruik het niet om met anderen te tweeten. Dat doe ik ook niet. Ik deel zelf niks. Alleen maar lezen. Ik, ik, le ik lees alleen maar ah, heel en ik, ik volg heel veel SGP jongeren ja uh, in, in, of aan, SGP jongeren zeg maar net zoals dat ik veel vorm voor de democratie jongeren VVD jongeren CDA jongeren ah, ja. om, om, om te kijken van wat voor ideeën hebben die voor dat de toekomst je. ja oké okay. zeg maar nou en dat, dat, dat vond ik van de SGP vond ik dat uh, wat, wat, vond ik dat heel, heel prettig want die jongeren, die uh, denken heel erg traditioneel, het gezin als hoeksteen. Daar is op Zaken zich ook denken, niks mee. Uh, als, man en vrouw, als, je gaat, als man en vrouw, als je gaat trouwen, dan kies je gewoon voor elkaar. En dan ga je niet de buitenlopen kut en een flik Nee, en maar, maar zon, ja, zon. Nee, maar laat nee. me even, alsjeblieft even uitpraten, want anders gaat dit helemaal verkeerd. Nou, oké. Okay. Um, ik heb van hun geen uh, negatieve, überhaupt geen tweet gezien over... Uh, ...dat ze bijvoorbeeld uh, homo's of lesbiennes afkeuren of zo... ...heb ik van hun niet gezien. Even los van de partijen. Ja, de, partij heeft een heel, de partij heeft een heel ander standpunt, uh, hmm. heb ik nou gezien. Ja, uh, maar vanuit hun... ...van de, hun generatie, zeg maar... Uh, tweet, he, ...heeft meer zoiets van... Uh, ...oké, okay, het gebeurt, we weten dat het gebeurt. Uh, zelf... Uh, ...zelf kiezen we er niet voor... Uh, wat een ander achter de voordeur doet, moeten ze zelf maar bekijken. Precies. Maar het, past niet in, maar het past niet in onze kijk op het leven. Okay, maar dat... we, zullen, we, zullen, we zullen hun rechten wel verdedigen. Ja, oké. Okay. Als, ze, als ze het accepteren dus... dat die mensen zo leven... Hè, dat, uh, dus. Als ze het accepteren dat het er is en ze vallen die mensen niet lastig omdat ze homo zijn... Dan vind ik het ook prima als ze zeggen, nou, oké, okay, wij doen dat niet... Als jullie het doen, oké, okay. wat achter jullie voordeel gebeurt, dat is jullie zaak. Maar wij zien het zo, ja. maar we doen daar verder niks mee. Dan heb ik er ook geen moeite mee. Ja, want, nee, uh, inderdaad. In, in, in de, de app, zeg maar, die jij mij stuurde met wat hij stond, dat klinkt verschrikkelijk, zeg maar. En dat is meer het partij. Dat is de visie, de partijvisie, uh, zeg maar. ja. ja. Ja. Maar in de praktijk zeg maar komt er nou... weinig van terecht, want die man die voor, die van de T, of hoe heet die man elke keer weer? Ja. Die, die voorganger die heeft ook ja. ooit gezegd wij zullen nooit, als we uit in het kabinet komen we zullen nooit anders denkende vervolgen omdat ze niet gelovig zijn of omdat ze homo zijn hij zegt dat zullen we nooit doen dat zei hij ook heel nadrukkelijk dat was ook een hele vriendelijke man hè? ik weet niet meer zo gauw hoe hij heet maar dat was een hele rustige man je ziet hem ook altijd als hij een debat houdt is hij altijd heel rustig en er straalt een hele rust van die man af ik ben zijn naam kwijt, vind ik zo jammer. Kees van der Staaij, toch? Ja, dat is de voorganger van Kees van der Staaij. Okay. Ja, van der Staaij is ja, ook nee, geen onaardige vent, nee. hoor, vind ik, persoonlijk. Dus, uh, maar ik vind het standpunt van die partij, sommige dingen heb ik zoiets, ja, daar heb ik wel moeite nee, nee. mee. Ja, dat, dat zeg maar, dat, nou, ik, wat jij zegt, ik kan het niet lezen, want alles staat op blank. Ja, omdat het zondag is. Alleen, als jij lid ja. wil worden, die pagina staat wel open. Dan kan je hem invullen. Ja, dat klopt dus niet. En dan moet je dat dus, dan ja, ook sluiten op de zondag, vind ja, ik. Ja, dat ben ik helemaal met jou ja. eens. Dan moet je ik, ben er, ik ben er niet op tegen dat ze het op zondag sluiten. Maar dan moet je dat ook, dat ene dagje, kan dan ook wel even overslaan dan. Toch? ja. En ook op maandag tot en met zaterdag. Dus. Ja, tenminste, dat lijkt mij hoor. Ze moeten het zelf weten. Maar ik vind het een beetje raar. Nee, dat ben ik niet. Hmm. Uh, maar zeg maar... In de, in de basisprincipes... Uh, uh, vind ik het... Vind ik het uh, een betere partij. Uh, ik zou tegen iemand zeggen... die bijvoorbeeld nu zegt van... Nou, ik zou even PCC stemmen... of ik zou een Forum voor de Democratie stemmen. Dan zou ik zeggen van... Nou, Stem dan op de SGP? Ja, die zijn wat beschaafder. Het... Ja, sorry dat ik het zeg. Die ja. nee, zijn wat beschaafder. De PVV, dat zijn schrijvers, vind ik. Want mensen die erop stemmen zijn vaak die types die uh, nogal gauw schrijven. Van... Dat zijn die mensen die in die joggingpakken rondlopen de hele dag in een vrije tijd. En, uh, en die die op de forum stemmen, dat zijn vaak mensen die. Uh, wat geld hebben, die hebben een eigen zaak, zijn ik vind, eigenlijk ik vind, veredeld, dus... arbeiders die... Ja, arbeiders die stemmen meestal, ik, ja. Ik vind arbeiders die op... Ik vind arbeiders die op uh, Thierry Baudet stemmen, voor een vorm van democratie, die draaien hun draai draai, draai eigen nek om. Je draait je eigen categorie de, de dingen. En ik vind... Je... Uh, uh, je die Thierry Barnier die laat regelmatig duidelijk zien uh, dat hij eigenlijk van een andere klas en in zijn ogen betere klasse is. Ja, hè, met zijn klassieke zie zieken, zijn toneelstukken ja. en zijn Latijnse, ja, maar z n z n Latijnse taalgebruik en zo. Zijn taalgebruik vind ik ook uh, raar, want ze wilde eerst af van die ambtelijke taal wat ze vroeger had, onder de, in de tijd van Joop de Uil begreep ik de helft niet wat ze vertelde. Toen kwamen ze met de Jip en Janneke gedoe van we moeten duidelijker spreken voor het volk. Dat we, iedereen ons kan volgen. Ja. Dat ja. gebeurt nu ook. Bij de, bij de... En, en, en, en, en die Terry Baudet die draait het weer terug. Die gaat weer een moeilijke taal gebruiken dat de mensen die laag geschoold zijn. Daar gaan bal van snappen. Dat is ook de bedoeling denk ik. Maar goed, Maar die stemmen allemaal Wat toch uh, als spelers. Dat ik dus, uh... Partij van de Toekomst zal dat ontwezen. Ik, weet het niet. ik denk het niet. Dat, uh, ja, ik weet het ook niet. Want uh, die, hoe heet het? Richard de Mols, van uh, weet je, die wil ook een uh, partij oprichten. Die wil voor landelijk uh, uh, een partij oprichten. En dan stapt hij uh, uit uh, de gemeenteraad city, van Groep De Mols, oftewel Hart voor Den Haag. En die wil ook landelijk meedoen met de verkiezingen. Met een nieuwe partij die geen politieke kleur heeft. En uh, die wil dan gewoon de problemen die nu spelen, wil die dan aanpakken. Maar hij is in Den Haag ook goed bezig hoor, moet ik eerlijk zeggen. Alleen ja, hij één nadeel. Uh, hij en een collega van hem die, uh, worden beticht van uh, omkoperij en uh, weet ik veel... Uh, dat ze geld hebben aangenomen voor de campagne, dit en dat, en weet ik, het was, ze worden zelfs uh, beschuldigd dat ze criminele activiteiten, uh, ja ik vind het wel heel ver gaan hoor, uh, welke partij neemt er geen geld aan, dat doen ze allemaal, ja, is, maar ze zijn gewoon jaloers ben ben omdat ze heel populair zijn bij het volk hier in Den Haag, zijn ze gewoon een jaloers. Dus we hebben, we hebben hem zomaar aangepakt en dat idee heb ik tenminste hoor. Dan knippen we eruit. <laughs> maar wat zei je nou Jacco? Uh, ik, dat, dat, dat moeten ze kinderen eigenlijk uh, bijbrengen. Basis financiële kennis. Oké, okay, ja. Vind ik eigenlijk wel een, een goed idee dat ze dat... Uh, ik, ik, ik, ik, zou je, ik, ik zou je bijvoorbeeld een uh, voorbeeld geven. Ik heb een x aantal keer en dat boek dat kun je bijna in zijn geheel als audioboek gratis beluisteren op YouTube. En dat, uh, dat boek dat heet uh, uh, Rich Dad Poor Dad. Dat heet dus in het Engels. Uh, maar het verhaal gaat erover, dat, dat die man die legt uit. Hij had, uh, zeg maar, hij kende twee vaders. Zijn eigen vader. En de vader van zijn beste vriendje als kind zijnde. Mm -hmm. Bij, en beide, beide vaders hadden dezelfde baan, dus hetzelfde inkomen. Uh, uh, wat, wat, een, wat een goed inkomen was, echt bo ver boven modaal. Uh, maar de ene vader, zijn vader, was altijd blut en uh, had, had schulden, ondanks een goed inkomen. Terwijl uh, de, de vader van zijn vriendje, die in dezelfde financiële inkomen had, bijna miljonair was. En op, in ieder geval onderweg naar een multimiljonair. Nou, eh, ja, en... Ik ga even muziekje aanzetten, want uh, ik ben zo terug. Ik ga even muziekje ja. aanzetten, ja? Is goed. Oké. Okay. zijn we weer rijden. Ja. Ja, Oké, okay. Jacco, ben je er nog? Jacco. Hé? <laughs> Ik hoor je... Wacht ervoor. Ik hoor je niet meer. Wacht even. En ja. ben je er nog? Ja, ik hoor je niet meer, joh. Ik hoor je heel in de verte, maar wel ja, een stekkertje of zo. Joh. En nu? Ben je er nog? Ik hoor je niet meer. Hoe kan dat nou, joh? Ik kan toch het schuifje open staan. Oh, wat een ramp weer. Hallo Jacco? Ben je er nog? Hè? Huh? weer uh, weer kluit hoor. Om financiële basis dingen te leren en dat uh, kan okay. ik iedereen aanbevelen. Hij klinkt zo goed, de stekker die moest ik heel, heel hard indrukken, want uh, hij, uh, <laughs> ik moest hem echt heel goed aandrukken. Maar je bent nou goed ja. te horen, die klonk weer heel ver. Ik, we hadden een idee voor een tweede uitzending. Ik stel voor om dat morgenavond te doen. Is goed. En dan breiden we er nu even dan. want ik moet hier ook even wat doen. Dan kunnen we dat uh, maar... in één speler doen. Dan uh, posten we. Even, ah, nee, nee, laat ik het zo vanavond toch maar posten, deze. En dan die andere morgen dan. Morgen, dus luisteraars... Dan nemen we die andere morgen op en dan post we die later in de week... als een extra ruimte voor de Oké, okay. en dat kunnen we dan volgende week zondag daarbij plakken. We hebben twee, twee podcasts in één. En, en die tweede is dan een speciale, speciale podcast. dan Dus deze is gewoon één podcast. Die krijg jullie vanavond nog te horen, want het is nu vijf over tien. Dus voor middernacht staat hij er wel op, denk ik. Voor half elf of zo. Nee, niet voor half. Ja, ik denk zo tegen 11 uur misschien dat hij erop staat. En die podcast van morgen, die nemen we dan morgen vroeg uh, in de avond op. Ja, die zal voor 9 uur wel, uh, of voor 10 uur misschien wel uh, online, uh, zeg maar. Mm -hmm. Dus ja. Ja, oké. Okay. Dus, uh, uh, nou, hartstikke mooi, wil zijn. Ja. Maar uh, had je nog nieuws uit de natuur en zo? Nee helemaal niks, want uh, dus ik, ik heb gekeken, het is allemaal hetzelfde wat erop staat nog steeds oké okay, ja, ik, ik dus, uh, vind het jammer dat mensen ja, zich een beetje te gemakkelijk zijn gaan gedragen met die uh, corona uh, dingen, dat mensen een beetje lak aan hebben ik hoorde zelfs dat er uh, jongeren waren, die gingen in een bos met honderden mensen feestvieren te dicht op elkaar ja, natuurlijk ook, in een bos ja, absoluut dat vind ik nou niet zo, uh, zo verstandig. <laughs> nee, dit, dit gaat niet fout. Ja. Ja. Het uh, ja, leven bestaat de, niet de, alleen maar uit feesten hoor. Kijk, je kan beter dan maar een jaar niet feesten. Dat we er allemaal goed doorheen komen. Als dat we straks weer een lockdown krijgen, weet je. Dat ze binnen gaan zitten. Nou, dat en veel, en, en uh, ja, dan heb je die... Uh, dat uh, viruswaanzin. Uh, nou, Als er één waanzin is, is dat het wel. Mensen die van die ontkenners, weet je. Van ja, er zit de overheid achter. Ja, er zitten uh, groeperingen achter. En ze willen ons onderdrukken. En, uh, en dan halen de emulatie daarbij, uh, Weet je wel, die geheimzinnige uh, orde of zo. Die zogenaamde uh, joh, uh, mensen flauwe, die flauwekul. Die... Ja, mensen die zo denken, dat zijn doemdenkers. Die zien overal, overal spoken. Die zien allemaal spoken. Die zien dingen die er niet zijn. En al zijn het die dingen daar, met pech gehad, dan is het maar zo. Wat moet je er tegen doen? Dan? Ik ken mensen die dag en nacht, die zich het hele leven daar druk over maken. Ook van die, die mensen die online de hele dag dingen posten over dit is kloot, maar als jij de hele dag je alleen maar met negatieve dingen bezighoudt en vooral dingen waar jij, jij als simpele ziel helemaal niks aan kan doen ofzo, dan ben je alleen maar je eigen leven naar, naar de kloot aan het helpen nou dat is ook zo want en ik liep er in het begin ook een beetje van. ik er in het begin ook een beetje achteraan, maar ik denk ja joh, maar dit is een beetje onzin bedoel? ze doen het niet voor de lol al die, die, die regels weet je, dat doen ze niet zomaar want nee. dit, denk je nou echt dat de overheden het leuk vinden, dat, dat, dat kost miljarden aan, aan schade, hè, economische schade ook. En die doen dat echt niet voor de lol hoor. Gaan ze echt niet voor, ja zeggen ze dan, want ik ken er ook een op mijn werk die zo denkt. Die een keer niet, aan zijn verstand brengen dat het allemaal onzin is. Dat het wel serieus moet nemen. die zegt ja, dat hebben de Amerikanen verspreid via China. Denk, ja, ga, uh, heb je bewijzen dan? Ik vind het allemaal gewoon lul joh. Denk ze dat ze in China daar blij mee zijn? Nou, ik denk het niet. Die krijgen overal de schuld van, geloof ik. Ja, het is altijd China en ja. Rusland die hebben het gedaan, weet je. Ik vind dat een beetje te het ver gezocht. Dat gewoon, het is natuurlijk mm. wel gewoon puur onzin. Ja. Uh, uh, ja. Kijk, er zijn, je hebt altijd mensen die zien overal uh, beren op de weg, zeg maar. Ja. Ja, uh, uh, uh, ja. ik bedoel... Uh, Natuurlijk, er, er, er gebeuren heel veel dingen waar wij uh, niks, niks vanaf weten. Of, of, of nou, ik hoef nooit, het niet uh, eens te weten, want dan slaap je, je niet weten, meer. Nou, inderdaad. Ja. Uh, moet je dan alles weten? En, uh, dat is ook niet goed. Uh, je, je hoeft je toch alleen maar bezig te houden met je eigen leven ja, en van precies. een kleine groep mensen daaromheen. Hmm. Uh, en, wat, uh, uh, en wat er dan, dat klinkt uit, maar wat er verder is, uh, fuck de wereld. Als je, je alles weet, dan, dan slaap je niet meer s'nachts. Ja toch, je kan beter niks weten. Ja, gewoon je eigen leven leiden. En wat anderen geloven of doen, ja, dat moeten ze lekker zelf weten. Maar gewoon je eigen leven leiden, gewoon lekker je eigen dingetje doen. En de rest van de wereld, uh, ja, die moet hetzelfde doen eigenlijk. Gewoon lekker je eigen leven leiden. Geldt voor iedereen, wereldwijd. Doe lekker je eigen ding en trek je niks aan van wat die doemdenkers allemaal zeggen. Ik vind dus, dat een hele mooie afsluiting, uh, ja, ja? Dat vind ik ook. Ik, nou, ik vind zou het zeggen, hele mooie bedankt voor. Ik je uh, Oké, okay, bedankt voor de bijdrage. Dus morgen zijn we weer terug. Ik ga nog één liedje draaien aan het eind. Misschien wel twee liedjes. Maar nou, we kijken wel. Nou, Jakko Harske, bedankt. En ik Hello. zou zeggen, tot morgen. Ja, bye ja. bye. Doei doei. doei doei. Zo, luisteraartjes. Dat was de jacco onze grote vriend Jacco. Ja. En uh, we gaan, uh, zoals beloofd, nog een liedje draaien. En gaan we gaan nog een liedje draaien die we net... Uh, uh, gaan we even nog een keer draaien. Maar dan in zijn geheel. Dat is uh, Mar Virtual... Met... Rescure of zoiets. <laughs> Zie maar. Daar komt hij. Maar Virtual. Met het nummer. Resugir. Volgens mij is het een beetje uit Italië of zo. Hè. Dus uh, oké, okay, nog één liedje en dan uh, gaan we stoppen. En dan zijn we dan morgen weer. Hè, met, uh, met de podcast. Uh, <laughs> dus uh, oké. Okay, goed. Nog één liedje. Tin Mount. Met Get It Over. Oké, okay, tot morgen. Je luistert naar Aloha Radio. Kijk op www.aloaradio.org.